Nabestaanden zochten jarenlang vergeefs naar het graf. oud petter Dave Maat ging op zoek naar informatie... en vorige maand zegt de minister Hillen van Defensie zijn, toe, zijn medewerking toe. De informatie die nu is vrijgegeven bevat onder meer een plattegrond en een foto.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 Hij zal daar onder meer chemotherapie krijgen. Eerder werd hij, al werd hij daar al geopereerd. De afgelopen dagen waren er berichten dat Chavez naar Brazilië zou gaan... maar hij heeft dus opnieuw voor Cuba gekozen. Ondanks de ziekte zou hij nog steeds een nieuwe termijn als president ambiëren. Op het EK-schermen heeft Bas Verweilen zilver gehaald op het onderdeel Degen. Op het toernooi in Sheffield verloor hij in de finale van de Duitser Jurk Fiedler. Het werd 15-14. Eerder dit jaar werd hij op het WK tiende... Het weer dan nog vannacht het af, af en toe zon. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking, gevolgd door regen. Bij een stevige zuidenwind wordt het een graad of 20 aan de kust. 24 graden in Limburg. Morgen vrij veel bewolking en enkele buien. Later vanuit het westen ook af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Noordzee Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earth, en Fire, Juan Luis Guerra, Young Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNoordzeeJazz.com.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 Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. 6 over 7, goedemorgen. Fijn dat u luistert. Of het nou is via internet, een oud transistorradiootje in de auto... of gewoon via de FM. We zijn naar dit Radio met nieuws... over de zendmasten in Hogersmilde en in Lopik. Die leek altijd zo onverwoestbaar, maar de praktijk wees gisteren anders uit. We hebben nieuws over woningcorporaties en hun toezichthouders. Die verdienen vaak nog steeds veel meer dan een tijdje terug is afgesproken. Blijkt uit rekenwerk van NOS Nieuws. Hoe dat kan? straks het antwoord. En we leggen contact met Spanje waar vijf banken het zwaar te verduren krijgen nadat zij gisteren zakten voor de Europese stresstest. Nerveusiteit in het bankwezen. We gaan het u allemaal kalm en bedaard proberen uit te leggen in dit en de was Radio 1 tot half negen deze zaterdagochtend. <tieden> Hij was 300 meter hoog, maar sinds gistermiddag niet meer. Want na een brand ligt de zendmast van Hogesmilde in stukken op de grond. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar de ravage is groot. Ook in de ether, want door de brand kunnen veel mensen in het noorden de FM-zenders niet meer ontvangen. Verslaggever Mark Robin Visser was ter plaatse en nam de schade op met Bert Winters van de Drentse brandweer. Het stuk waar het ligt, yeah, ja. die, die, daar staat een stuk rechtop, zeg maar. Ja. En die, die knikt dan en die gaat dan door een sloot heen... en dan ligt hij hier dus in de, een langs stuk in de weiland. Oh, ja. Dat is dus dat, dat de, is de stalen groot, mast. Dat is het stuk. Ongeveer 200 meter is dat, denk ik? Uh, de, ja, de totale hoogte van de begane grond tot aan het topje is 300 meter. En, en, dat... en u moet denken, van het betonskelet is zeg maar zo'n 100 meter... en dan is de mast nog zo'n 200 meter. Ja. En het is dus in die mast, uh, was die brand? Ja, dat is correct. Ja. En nu bent u of in ieder geval uw collega's zijn in de toren geweest. Op tijd die toren weer verlaten. Waren jullie op de hoogte van hoe die toren van binnen ingericht is? Of was dat voor jullie een verrassing? Nee, nee, dat is voor ons geen verrassing. Uh, dit, is, dit valt onder het verzorgingsgebied van de post -Smilde. Oefent hier regelmatig, dus die is heel erg bekend met de toren. Uh, de melding was ook een, een hele kleine beginnende brand in de, in de mast zelf. En uh, dat hebben we geïnspecteerd. En uh, we kwamen heel snel tot de conclusie dat dat uh, voor onze eigen veiligheid uh, dat dat niet gegarandeerd was. En daarom hebben wij de toren verlaten. Ja. Waren de mensen aanwezig in die toren? Werd er gewerkt op het moment dat die brand uitbrak of niet? Ja, er waren uh, werkzaamheden of mensen met werkzaamheden uh, bezig. Wat voor mm -hmm. werkzaamheden weet ik niet. Dat, uh, daar heb ik uh, de mensen niet over gesproken. Maar er waren mensen aanwezig. Zeg mevrouw Venema, wij kunnen niet dichterbij komen. Mevrouw Venema is van de politie Drenthe. Maar jullie eigenlijk ook niet hè, op ja, dit moment? Jullie, Nee, een aantal collega's wel. Het uh, is gewoon gevaarlijk daar nu, hè? Het is nog steeds gevaarlijk. En we hebben als politie gezegd... Uh, rondom de toren, ongeveer 300 meter rondom... is het plaatsdelict geworden. Omdat we toch uh, uh, natuurlijk allemaal willen weten... wat de oorzaak is geweest van de brand. Dus We hebben het afgezet. Maar dus veiligheid en het uh, strafrechtelijk onderzoek... Zeg maar, dat zijn twee belangrijke redenen... waarom uh, eigenlijk mensen nu nog niet dichterbij mogen komen. Ja, en veiligheid vooral. Weet u al hoeveel mensen er aan het werk waren in die toren... en wat ze daar aan het doen waren? Nee, nee ik, uh, het ging eigenlijk allemaal... Heel snel vanmiddag. En het eerste wat je dan hoort is dat er inderdaad werkzaamheden zijn verricht. Het aantal durf ik helemaal niet meer te zeggen. Uh, dus ja, we hopen gewoon het komende weekend ook echt een goed beeld te kunnen krijgen van dit soort, uh, van dit soort ja, details noem ik het dan maar. Ja. Zeg, en ja, zo'n mast, die kan je niet zo ergens maar even bestellen, hè? Denk ik. Nee, <laughs> nee. Dat, uh, dat, dat staat er niet Althans, ik uh, ken het adres niet. Dus nee. voordat uh, hier weer gewoon ontvangst enzovoort zal zijn, uh, zijn we nog wel even wat verder. Dat zal nog wel even duren. Enorme schade natuurlijk. En dat snap ik ook, er zijn heel veel partijen gedupeerd. En uh, we hopen natuurlijk voor hen dat het uh, niet al te lang gaat duren. Maar ja, morgen staat er niet zomaar weer zo'n zo toren in Hogesmilde. Dat denk ik niet. Ramona Venema van de politie Drenthe was dat in gesprek met Mark Robin Visser. De zendmasten in Loopik en Hogesmilde zijn eigendom van NOVEC. Dat is een dochteronderneming van elektriciteitstransporteur Tenet Tennet. Holding, Stefan Westling. Goedemorgen. Goedemorgen. Woordvoerder van Tennet. Eerst maar even over die zendmast in Hoge Smilde. Is nu al duidelijk wat de oorzaak is van de brand? Nee, de oorzaak is op dit moment uh, nog niet bekend. Daar moet nog na de onderzoek naar plaatsvinden... voordat we daar meer over kunnen vertellen. Um, is er wel al gesproken over de werkzaamheden... die de mensen uitvoerden toen die brand ontstond? Het is duidelijk dat er inderdaad werkzaamheden zijn geweest uh, de, de afgelopen dagen. Uh, ja, we kunnen op dit moment nog niet vaststellen of, dat, uh, of de, zeg maar, de, de oorzaak van het brand daarmee te maken heeft. Ja, doet u dat ook zelf, dat onderzoek? Ja, maar, uh, natuurlijk zijn we er zelf ook mee bezig om te kijken uh, wat er precies gebeurd is. Zijn... Daarna zijn we natuurlijk uh, in eerste instantie volop bezig om te zorgen dat de, uh, de zenders weer in de lucht gaan. Maar daarna zijn we uiteraard ook al bezig om te kijken wat er precies uh, ge gebeurd is en waar de, uh, de brand door ontstaan is. Ja, de zenders weer in de lucht, daar is wel een noodmast voor nodig hè? Ja, klopt. We zijn op dit moment bezig om een, om een, om een noodmast. om die zo snel mogelijk naar Hoge Smeelde te kunnen uh, transporteren. En om, om zo snel mogelijk te zorgen dat die daar wordt opgericht. En om in ieder geval een tijdelijke oplossing te hebben voor, voor een deel van de, van de zenders die uit de lucht zijn. Maar dat is geen mast die dan op die toren wordt geplaatst, neem ik aan. Nee, nee, die zal op een andere, andere plek uh, geplaatst worden. Die zal ook niet, uh, de, daardoor ook niet het, uh, de hoogte hebben van de, van de mast uh, in Hogesmelders zoals die, zoals die bekend was. En daardoor ook niet het bereik hebben van, van die mast. Maar in ieder geval wel, uh, ja, hopen wij, een, een, een, voor een flink deel van het probleem een, een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn. Komen er dan ook op andere plekken in Nederland, zeg maar in het noorden, ook noodmasten, zodat in ieder geval Noord-Nederland weer is gedekt? Nou, die, die noodmast die we daar neer, willen neerzetten, we hopen dat die een flink deel van de, uh, van de problemen in het noorden van het land zou kunnen uh, oplossen. Ja. Nou, de zendmast in Lopik werd gisteren ook voor een deel uitgeschakeld naar een brandje. Weet u wat daar al de oorzaak van is? Daar, daar weten we nog niet te oorzaak, Dus dat was een gelukkig een wat, wat kleinschalige brand. Maar in ieder geval wel dus daarna dat uit de voorzorg een aantal zenders uh, ook uit de lucht genomen zijn. We um, zijn op dit moment bezig om, om die zenders, om die uh, ja, met een aantal noordmaatregelen, niet via de mast en loop ik, maar via, op, ja, via andere masten, uh, stukje bij beetje, toch mensen weer, uh, die zenders weer in de lucht te krijgen. Want lopik is nog steeds uitgeschakeld. Ja, we hebben een aantal zenders gisteren uh, noodgedwongen uit, uit de lucht moeten halen, uit voorzorg. En die hebben we nog niet weer, uh, uh, nog niet weer aan kunnen zetten. U zegt dat het was een kleinschalig brand vergeleken met die in Hogesmiddelen. Was het wel een soortgelijke brand? Heb ik op dit moment nog geen informatie over? De enige informatie die ik heb is dat de brand een stuk kleiner was. En dat de, de impact wat kleiner was, maar dat er wel, wel schade is aan apparatuur. Die dusdanig is dat we tot nu toe nog niet. Uh, uh, Sommige zijn die uit de lucht zijn gehaald, weer via lopen in de lucht hebben kunnen brengen. Dat is een logische vraag natuurlijk, maar is er een verband tussen die twee branden? Ja, ook dat, is, ook dat moeten we nader bekijken. In de, ja, zien, in de afgelopen jaren is er nooit sprake geweest van een brand. Nu, nu twee op één dag. Ja, dan gaan we natuurlijk wel goed kijken van wat het verband wellicht zou kunnen zijn. Maar het is nu nog te vroeg om, ja, om daar iets over te kunnen vertellen. Dan moeten we echt nog even nader onderzoek doen. Want Lopik begon. Heeft dat, de brand in Lopik begon, later die van Hogesmelde. Is het, is het denkbaar dat de brand in Lopik de brand in Hogesmelde tot gevolg zou kunnen hebben gehad? Ja, dan moet. Naar onderzoek doen. Dat is nu te vroeg daar voor mij iets over te kunnen zeggen. Ja, dat maar, begrijp maar ik. Maar is het technisch mogelijk... dat de, de druk die dan op ik staat... Um, de druk op hoge smelde laat toenemen? Of staan die <tossimus> gewoon niet met elkaar in verband? Nou... Uh... Voor een, voor een klein deel. Zo, die, die zendmassen die kunnen elkaar voor een deel waarnemen zeg maar, op de randen van, de, van, de, van het uitzendgebied. De, de, de aarde is bol natuurlijk, dus, dus een mast die in het noorden staat, die kan een mast in het zuiden of in het midden niet helemaal afvangen. Maar die gebieden waarin ze uitzenden, die overlappen elkaar wel voor een deel. Dus als dus die... loop ik afneemt, neemt dan de druk op hoger toe? Ja, niet per se, maar die zou wellicht een klein deel daarvan kunnen overnemen. Maar of dat ook gebeurd is en of dat een, een, een reden kan zijn voor, uh, voor, voor het gebeuren... dat moeten we echt nog naar de onderzoeken voordat we daar iets over kunnen zeggen. Maar dat is wel technisch mogelijk dus? Dus dat een brand eventueel in Lopik uh, de druk heeft toen toenemen en hoogesmilde als gevolg waarvan dan de brand in hoogesmilde zou kunnen zijn ontstaan? Dat is, ja. dat is technisch een scenario? Het is in ieder geval zo dat, uh, ja, dat die centmaasten elkaar deels overlappen, dus dat ze elkaar deels zouden kunnen, kunnen waarnemen. Of dat gebeurd is, dat, dat moeten we echt nog genade uitzoeken. Hoe lang gaat het duren, zo'n onderzoek? Daar ja, durf ik op dit moment nog geen uitspraak over te doen. Ja. Is er opspel Is het mogelijk dat het opzettelijk is gebeurd? We hebben nu geen, enkel, uh, geen, enkel, uh, ja, geen enkele uh, aanleiding of uh, reden toe om dat te denken. Dat sluit u uit? Nee, dat niet. Maar ik, kan, ik zeg wel dat we op dit moment dat we daar geen enkele aanleiding uh, of uh, ja, regent hebben om dat te geloven. Zo rom hè, zo, zo, zo, zo raar, stond toeval. Nou ja, ja wat zojuist zegt het is gelukkig maar nooit een, een brand geweest. Uh, en nu twee op één dag. Dus we gaan wel kijken wat, wat er precies gebeurd is. Ja. Hoe lang gaat het duren voordat er weer in heel Nederland via de FM naar Radio 1 bijvoorbeeld kan worden geluisterd? Ja, we hopen, zo, we hopen zo snel mogelijk. We zijn dus bezig om uh, ja, met noodmaatregelen uh, de, de zenders die uit de lucht zijn gehaald zo snel mogelijk weer in de lucht te krijgen. En ik hoop in de loop van de dag daar in ieder geval meer duidelijkheid over te krijgen over de termijn waarop we uh, nou, alles weer in de lucht kunnen krijgen. Spreek u later, Stefan Westling van Tennet. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. I am so sorry. I am so sorry. Dat zegt Rupert Murdoch pagina groot vandaag tegen de Britse bevolking. Ricky Jeppers vanuit Londen praat ons straks bij. Dit is het NOS Radio Journal met Tim Overdiek. Gisteren was het een spannende dag voor de Europese banken. De uitslag van de stresstest. Daarbij werd gekeken in hoeverre banken bestand zijn tegen financiële crisis. Of ze bijvoorbeeld wel genoeg reserves hebben. Acht van de negentig banken die meededen zakten voor de test. Vijf daarvan zijn Spaanse banken. De Banco Pastor, de kleinste van de grote privébanken in Spanje. En vier regionale spaarkassen. Rob Zouberg in Madrid. Rob, is daar met zeg maar, verslagenheid gereageerd op deze uitkomst van die stresstest? Uh, goedemorgen Tim. Helemaal niet. Nee, de sfeer was hier laconiek. Kan je zeggen, de reactie was zelfs. Je kan zelfs. Positief op de uitkomst van de stresstest. Gisteren dat hoorden we echt hier van alle kanten. Er werd maar steeds op gewezen dat die uitkomst van de test. een goed voorbeeld is van de transparantie van het Spaanse uh, financiële systeem. Er ik onmiddellijk naar gewezen. 95% van de financiële instellingen uit Spanje. die presenteerden zich voor die stresstest. Nou, dan zeggen ze daarvan: hebben, hebben vijf het minder goed gedaan. Maar er wordt onmiddellijk bij gezegd als ze nou de buffers maar hadden meegerekend... die die banken ook verplicht sinds de eeuwwisseling moeten aanleggen... Hè, moeten aanhouden, zeg maar geld in het matras gestopt... voor de tijden dat het minder goed gaat. Als dat nou maar was meegerekend... dan waren ze er net zo goed doorgekomen als alle andere banken. Het wordt ook meteen geweest... Hè, naar... Alle andere banken buiten Spanje die zich niet presenteerden. Ik noem net het getal van 95% van de instellingen hier in Spanje. Nou, het Europees gemiddelde was ongeveer 60%. We weten ook hè, van banken, banken uit Duitsland die zich op het laatste moment terugtrok. Nou, We hoorden hier gisteren dan ook de voorzitter van de Centrale Bank onmiddellijk zeggen. Tuurlijk, als je je niet presenteert, dan kun je ook niet zakken voor je examen. Dat is echt verwijzing daar naartoe. Maar nogmaals, optimistische stemming. En zo hoorden we hier ook de minister van Economische Zaken... Es evidente que este es un excelente resultado de nuestras entidades financieras. Een resultado además que todos los analistas van a poder contrastar con todo detalle. Ik weet niet hoe goed je Spaans is, Tim, maar je hoort te zeggen, excellent, "Excellent, een excellent resultaat." En dat kan iedere analist u nu bevestigen. En toch opmerkelijk, Rob, wat je zegt dat er zo laconiek werd gereageerd. Uh, heeft het echt alleen maar te maken met de transparantie... die dan zo zichtbaar zou zijn in Spanje? Of is het ook een soort spin die wordt gegeven aan het feit... dat toch vijf Spaanse banken uh, het slecht hebben gedaan... wat de opmaat kan zijn voor verdere nervositeit in de Spaanse economie? Hmm, ja, dat nou, is wat je in het begin zegt. Hè. Het gaat om kleine banken. Het gaat ook om spaarkassen, met name die spaarkassen weer... die ook vorig jaar al de lamp op zich kregen bij, bij een vorige test. Hè. Banken waarvan we weten dat ze in de problemen zijn gekomen. Hè. Die lokale banken door de enorme bouwbel. Die bouwbel die ontploft is, maar ze torsen nog wel altijd de last daarvan mee. Maar er wordt onmiddellijk gezegd, het zijn banken ook... die geen overheidsgeld nodig hebben om over... Eind te blijven, wordt weer gewezen verder in Europa. En dan wordt gezegd, ja, maar dat was, denk aan Nederland ja, bijvoorbeeld, daar was geld nodig om die bank overeind te houden. Is hier niet het geval. Maar goed, je ziet hier natuurlijk wel fusies inmiddels van die kleine banken, dat ze zo krachtiger komen te staan. Maar ja, een van die, van die banken hè, die, die gisteren is aangewezen, is de Catalunya Caixa. En echt, als ik hier uit het raam kijk, aan de overkant waar ik nu met je aan praten ben. Daar is daar zo'n uh, Catalunya-Caixa. Nou, uh, ik kan je wel verzekeren, Tim, de bank is niet gebarricadeerd, ook niet uitgebrand afgelopen nacht. Geen rijen voor de pinautomaat. Uh, ja, ja, toch dat woord weer, laconiek. Te La laconiek, ja, toch, ja. Is het, toch, toch is het wel zo dat de Europese bankautoriteit wil dat er maatregelen komen door deze banken. Want wie gezakt is, moet natuurlijk op zijn minst beterschap beloven. En natuurlijk mm. ook ervoor zorgen dat het reservefonds wordt aangesterkt om straks een eventuele crisis het hoofd te kunnen bieden. Nou, ja, wat je hier zit, is een discussie. Een discussie opnieuw van hoe je eigenlijk zo'n stresstest moet gaan houden. Want hoe zit het dan met die buffers? Moeten die buffers die die banken hebben... moeten die niet de volgende keer toch op een of andere manier beter meegerekend worden... dan dat nu uh, gebeurd is? En waar ze hier wel openlijk nu van balen... is dat de lamp nu opnieuw op Spanje staat. Want opnieuw wordt er naar Spanje gewezen over die banken die het zo slecht doen. Uh, maar je hoort hier ook uh, meteen de opmerking dat... Nogmaals, dat het misschien anders moet. Dat er andere maatstaven moeten worden aangehouden voor een volgende test. En misschien moet de test wel helemaal niet vrijwillig zijn. Zoals, zoals is gebeurd bij deze keer, net als vorige keer. Misschien moet hij wel verplicht worden. Kortom, Tim, allemaal weer voer voor de komende ontmoeting van de ministers van Financiële Zaken. Nee, en opnieuw leg jij het weer helder uit Rob Sauerberg naar Madrid. Dankjewel. Een vijfde van de toezichthouders van woningcorporaties... verdient flink meer dan binnen de branche is afgesproken. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo komt het voor dat een toezichthouder... bijna een modaal inkomen verdient voor tien vergaderingen per jaar. Redacteur Jikke Zelstra, goedemorgen. Goedemorgen. Tim. Je hebt met een aantal collega's dit onderzoek gedaan. Er is een salariscode voor deze toezichthouders. Waarom gaat het dan mis? Nou, Er zijn meerdere redenen voor aan te wijzen, denk ik. Ik heb gebeld met enkele van de betreffende corporaties... En de bestuurders die zeggen uh, dat er sprake was bij die betreffende corporaties van een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld een op handen zijnde fusie, een uh, bestuurswisseling of een bestuurlijke crisis. En dat kostte meer tijd of werk van de toezichthouders dan normaal. Nou, en bij grote corporaties zeiden de bestuurders dat een grote corporatie sowieso meer vergt van de toezichthouders. Uh, je moet eraan denken dat ze soms al 50.000 woningen hebben. Op vijf uh, locaties in het land zitten in meerdere provincies... Dus toezichthouders moeten werkbezoeken doen, gesprekken voeren met allerlei directeuren. En dat vergt meer uren van ze. En dus vinden ze het redelijk dat daar een hogere vergoeding tegenover staat. Wanneer, wanneer zijn die afspraken precies gemaakt? Nou, de, uh, Tot vorig jaar gold een adviesregeling. Daar is tot keurig gezegd. Of daar stond keurig netjes uh, uitgelegd hoeveel een bestuurder voor wat voor grote corporatie mag verdienen. Nou, de corporatie zelf en de bestuurders en toezichthouders vonden dat eigenlijk niet een bindend genoeg adviesregeling. En toen is die vervangen, sinds vorig jaar, 2010 uh, in juli, door een... Code. Ze noemen dat de honoreringscode commissarissen. En daar staat nu ook in hoeveel een corporatie een toezichthouder mag verdienen. Zowel voor een kleine geldt, geldt bijvoorbeeld het maximum van 9000... en voor een grote geldt het maximum van 18000. Ja, waarom hebben ze die code ingevoerd? Nou, um, er waren eigenlijk uh, best wel veel incidenten rondom woningcorporaties, rondom met name de honorering van ook uh, bestuurders. Uh, de bestuurders die verdienen soms uh, exorbitante bedragen. En toen is daar ook een regeling voor afgesproken, de Isabouw-regeling. En nu uh, is vastgelegd dat uh, directeuren niet meer mogen verdienen dan uh, de balken, de balken en de norm. Uh, en aanleiding daarvan zijn ook uh, verhalen ontstaan over de uh, toezichthouders dat die te veel verdienen. Dus eigenlijk om het imago van de branche te verbeteren en niet langer in een lastig pakket te brengen is afgesproken. Om ook voor de toezichthouders strengere regels te maken. Ja, en dan blijkt dat een vijfde van die toezichthouders flink meer verdient dan is afgesproken. Kun je laten nou voorbeelden geven waar ze het verst overheen zijn gegaan? Ja. Het meest exorbitante is Rorschsteel, een corporatie uit Amsterdam, die is ook een tijdje geleden heel erg um, negatief in het nieuws geweest, omdat haar bestuur uh, heel erg buiten zijn boekje ging met uh, dure auto's bijvoorbeeld. Dat was een behoorlijke bestuurlijke crisis. En toen zijn daar uh, twee interim-commissarissen aan de slag gegaan voor elk 74.000 euro per jaar. En wat is normaal? En normaal is 17.000 euro. Dus uh, zitten bijna 60.000 boven. Nou, een, een ander voorbeeld, dit is dus een, een, een voorbeeld van een uh, bestuurlijke crisis. Zo goed, daar wordt dus heel veel voor betaald voor die interimmers. Daar, dat kun je goed of slecht vinden, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een hele kleine corporatie, SHBB in Borger-Odoorn, 229 woningen. Nou, dat is echt, je zou bijna zeggen penis, maar goed, het is een hele kleine organisatie. En daar verdient de voorzitter 25.000 euro per jaar, uh, terwijl 9.000 eigenlijk normaal zou zijn. Nou, dan heb je nog een laatste, bijvoorbeeld, en ook een opvallende, is Delta Wonen in Zwolle. Daar zit de commissaris van de koningin uit Zuid-Holland, Jan Fransen, die is daar voorzitter van de corporatie. Een gemiddelde corporatie met 15.000 woningen. En ook daar verdient uh, de voorzitter 25.000 euro. En dat is toch wel 15.000 15 eigenlijk normaal is. Hmm. Jikke Zastra, dat zijn de feiten zoals ze liggen. Te zien op nws.nl, waar een uitgebreid verhaal van Jikke staat. Met alle voorbeelden daarbij. Over een uur praten we verder over de vraag of het toezicht op de toezichthouders strenger moet. Dan gaan we door naar. Uh, de Zwarte Cross. Het is volgens de organisatie het grootste motocrossfestival ter wereld... waar zo'n duizend rijders aan meedoen. Maar het is in de vijftien jaar van zijn bestaan veel meer geworden. Motocross, muziek, theater, literatuur. Een volwaardig festival met alles erop en eraan... waar steeds meer mensen op afkomen. De Zwarte Cross in het Achterhoekse Lichtenvoorde... beleeft dit jaar zijn vijftiende editie. Een reportage van Jeroen de Jager. Dames en heren, jongens en meisjes, zwarte Crossers! Maar veel mensen komen natuurlijk voor de. Ja, dat willen ze horen. Dat zijn de geluiden waar het ooit mee begonnen is. 15 jaar geleden. Toen 150 motorenrijders die hier optraden. 1500 man publiek. Inmiddels uitgegroeid hier de Zwarte Cross tot een mega festijn. Hij like die lekker aan het werk zijn of op vakantie zijn. Je moet naar de Zwarte Cross komen, want het is een groot gekaas. Vrouwen, bier, het maakt niet uit. We genieten volop van de zon. Vorig jaar 148.000 toeschouwers. Het grootste, wordt er gezegd, het grootste betaalde festival van Europa. Tantariki moet blijven! Tanteriki moet blijven! De Tante icoon van het festival, wordt hier op een draagstoel rondgedragen. Als de koningin van het festival. Ja, dat is zeker waar. Dat verdient ze ook, hè? En achterop de stoel staat het ganse raderwerk staat stil als deze machtige hand dat wil. Is het wat u betreft niet te groot geworden? Ja, eigenlijk wel. In halle was het kleiner en er was gezelliger. Maar ze konden niet verder daar uitbreiden. En daarom hebben ze hier gedaan. Dan moest hier veel groter zijn. Komen jullie hier nou speciaal voor het crossen naartoe? Ja, ik wel. Ja? zeker. Alles wat mijn crossen mag, vind ik mooi. Ja. Dus die bands, die interesseer je bij? Ja, het ook wel. Normaal. normaal, oh, normaal heb je alles gezien? Normaal. normaal heb ik al gezien. Ja, heb altijd nuchter meegemaakt. En nuchter meegemaakt. Huh? Nuchter meegemaakt? Ja, zo vroeg warm. We. We hoe het bevalt dat eind... om dat nuchter mee te maken? Het was net zo gezellig. Dit is de theaterweide, een rustiger deel van de Zwarte Klos. Hier staat een indianentent, een tipi. Even naar binnen. Kijk wat ik hoor hier, zie. De mensen kunnen hier kiezen tussen met veel mensen voor bijvoorbeeld een hoofdpodium staan. Maar je kunt hier ook bijvoorbeeld met 25 mensen in het theater, tipi, een soort privévoorstelling krijgen. Er zijn 23 verschillende podia. En zodoende kan iedereen eigenlijk zelf een beetje zijn eigen programma al zeppend samenstellen. Waar wachten jullie op? Wat mooi waren. En, we hebben van, en Vanmorgen hebben we een mooi normaal gezien. En blondine en. Nou, die ene, dat weet ik niet meer hoe die heet. En blondine bedoel je Blondie mij. Ja, die, die band zeg maar. Die Engelse. Ja, die ja. waren ook wel mooi. Paulini Hoonzand. Hoonzand? Hoenzand? Wat is Hoonzand? Uh, Ken je niet, een beetje ophonen. Een beetje, beetje uitrekken. Opschuren, opschuren, opschuren. Magie opvoeren. Oh, opvoeren! Ja. Zeg dat dan, man! Ja, maar wat is het langs de lijn? Nee, voor de Radio 1-genaal. Oh. Oh. Oh. Nou, zijn de zonnetjes erbij? Niks krijgen we eronder! Dit jaar geen tornado's, maar wel wat water hier ligt tevoren. Maar het mag de pret niet drukken. Het is mooi weer geworden en we gaan stunten, of niet dan? Jee, normaal blondine en nog veel en veel meer de Zwarte Cross... vandaag en morgen nog de hele dag te bezoeken in Lichtenvoorde. Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat diep door het stof. Gisteren ging hij op bezoek bij de ouders van de in 2002 vermoorde Millie Dollar. Journalisten van zijn krant, de inmiddels opgedoete News of the World... hadden destijds de voicemail van het meisje gehackt. De afgelopen weken werd duidelijk hoe omvangrijk het werkelijke afluisterschandaal is. Duizenden Britten, bekende en minder bekende, werden in de afgelopen jaren afgeluisterd. Vandaag biedt Murdoch zijn excuses aan in verschillende Britse kranten. Hikki Jippes ging naar de kiosk in Londen. Goedemorgen. Staat Goeien. in elke krant, Ike? Ja, in elke nationale krant pagina grote advertentie met als kop... We are sorry. En die spijtbetuiging wordt uh, voortdurend herhaald. Uh, the News of the World was uh, uh, in de business. Uh, om uh, anderen ter verantwoording te roepen begint de advertentie. En uh, toen het uh, op onszelf aankwam, toen hebben we daarin gefaald. Dus... Um, we, we, het spijt ons dat we zoveel verkeerd hebben gedaan. Het spijt ons dat we zoveel leed hebben toegebracht aan anderen. We doen ons best om het zo snel mogelijk allemaal uh, op te lossen. Uh, uh, wij uh, zijn van plan om verdere stappen, concrete stappen te nemen om dit allemaal uh, ten goede uh, te veranderen. En u zult binnenkort meer van ons horen. Is het Ondertekend nou... door Rupert Murdoch zelf. Ja, de grote baas. Maar als hij zo diep door het stof gaat... dan neem ik aan dat hij dat, dat doet pas nadat hij met zijn juristen heeft overlegd. Hoe die dat doet, hoe diep hij door het stof gaat. Is het, is het in, dat, in dat opzicht een slimme zet van hem om de schade zoveel mogelijk te beperken? Of komt hij echt met een, een, een, een, ja, een schuldbekentenis uh, waar de mensen wat mee kunnen? Hieke, hoor je me nog? Hieke is weg. We gaan zo direct. Nou, ik hoor een hoop gepiep, maar Hieke is weg. We gaan naar de ster en wellicht later nog.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 En op verschillende plaatsen zijn er radiozenders die gisteren uitvielen weer te beluisteren. De zetmasten van Lopik en Smilde zijn nog steeds buiten gebruik, maar andere masten hebben hun taak deels overgenomen. Lopik en Smilde werden gisteren allebei door brand getroffen. De laatste storten grotendeels in. En het waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking neemt geleidelijk toe en in het westen valt het lokaal lichte regen. De neerslag zal in de loop van de ochtend over het land uitsmeren en bereikt het oosten zo aan het einde van de ochtend.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 Drie over half acht op deze zaterdagochtend. Er wordt hard gewerkt, Dus het moment om de zendmast in Londen weer omhoog te krijgen. We leggen na acht uur weer even contact met Hiki om ons te laten bijpraten... over de problemen die Rupert Murdoch heeft. De zendmast staat overeind in Frankrijk. Dit is met afstand het mooiste moment uit mijn carrière. Dat zei Thor Husshofft nadat hij de etappe gisteren won. Die ging van Po over de Dobisk naar Lourdes. Gio goedemorgen. Goedemorgen Tim. Een sprinter die wint in de bergen, daar begrijp ik helemaal niks van. Ja, en toch hè, als het om Tor Hushoft gaat, dan, uh, dan is het ineens wel te begrijpen. Want Tor Hushoft is absoluut een, een, een klasbak onder de sprinters, een man die veel meer kan. Een paar jaar geleden, toen ging hij er nog vandoor in een Alpen-etappe. Dat deed hij alleen maar om punten te sprokkelen voor de groene trui. Want hij was toen in een hevige strijd verwikkeld in die uh, strijd in die, in die groene trui. En uh, toen reed hij weg in de bergen en bleef hij gewoon eigenlijk bijna de hele bergetappe op kop. Alleen de etappe won hij uiteindelijk uh, toen niet. Maar hij pakte toen zoveel punten dat hij uiteindelijk die groene trui in Parijs uh, mocht dragen. Dus Thor Husserf is een hele speciale. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in Geelong waarvan iedereen zei... dit is geen parcours voor uh, sprinters, dit is een parcours voor klimmers. Nou ja, Thor won, werd wereldkampioen. Dus het is echt een hele speciale. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zegt, het is de mooiste overwinning in mijn carrière. Want de manier waarop hij deed, het was zo... Berekenen. Het was zo prachtig. Wat betekent dat voor vandaag? Gaan ze toch weer wat bergen op uh, het programma staan voor deze sprinter die het ook kan in de bergen? Uh, nee, vandaag gaat hij echt niet mee, jor. omdat we vandaag een opeenvolging krijgen van zware bergen. En Dat is toch iets heel anders dan gisteren. Gisteren namen de klas van mensrenners even een dagje vrij, die besloten te wachten tot vandaag voordat ze echt gaan voor de gele trui. Maar vandaag, ja, dan is er geen verstoppen mogelijk. We krijgen de Col de Portet d'Aspè, we weten het allemaal nog wel. Casartelli, lang geleden, 1995. De Col de la Corre, de Col de la Trappe, de Portelaire, de Col d'Agnès. En dan uiteindelijk de aankomst op de Plateau de Bijen. En ja, dan gaan we hetzelfde beeld te zien krijgen als twee dagen geleden. Toen we aankwamen op Luz-Ardiden. Waarschijnlijk toch aanvallen, misschien van de broertjes Misschien is het ook gewoon Compadour die het gaat proberen. Basso, Evans, noem ze allemaal maar op. Daar gaan we echt de grote mannen weer zien. Dus op papier is dit de koningin, koninginnenrit? Ja, op papier is het de koninginnenrit. Maar vergis je niet, hè, vanaf volgende week dinsdag... dan rijden we naar GAP. En vanaf dat moment eigenlijk... is het een en al koninginnenrit. Want uh, in de Alpen krijgen we ook een paar uh, lood- en loodzware etappes... die echt puur voor de klimmers zijn. Twee keer de Galivier op Alpe d'Huez, We gaan nog even naar Italië. super zwaar. De ja. Isoaar komt erbij om, om nog maar eens gewoon een voorbeeld te noemen. Het zijn allemaal klassiekers uit die tourgeschiedenis. En die komen echt in een aantal dagen... Achter elkaar, vier dagen achter elkaar krijgen we die voorgeschoteld. Dus op geen enkele manier kun je na de rit van vandaag... al een betrouwbare inschatting maken wie straks het geel zal grijpen in Parijs? Dat, dat is alles, denk ik, wat we kunnen gaan maken na de rit van vandaag. Dan weten we, uh, of komt dat door bijvoorbeeld, of die knie dat houdt. Want ja, hij zag er toch niet echt geweldig uit in de criminalise adiden hier gisteren. Uh, dan weten we welke van de twee broertjes Slek zich misschien toch echt als ja, titelpretendent naar voren werpt. Want Frank maakte de beste indruk tot nu toe. Niet Andy, de nummer twee van vorig jaar. Uh, dan weten we ook of Evans gewoon lekker mee rijdt. Dan weten we of Basso misschien aanvalt. Dus wat dat betreft uh, gaan we wel veel duidelijker krijgen... ...dan dat we dat nu ja. hebben, maar de toerwinnaar zal echt na vandaag nog niet bekend zijn. Moeten we nog even hebben over Bouke Mollema, uh, Gio, de rapenrenner die terug uh, van weg geweest lijkt. Hij droomde zelfs hard op van een ritzeeg. Heb jij een verklaring voor deze wederopstanding? Ja, hij voelt zich gewoon weer een stuk beter. En, en dat is toch een beetje het typische van een renner in de Tour de France. Uh, een renner die zich op een gegeven moment niet meer goed voelt, die ziek wordt... Uh, die zich slapjes voelt op de fiets. Ja, die kan helemaal niks. En Bauke Mollema kwam daar op Luza. Die denk als een van de laatste aan in een grote groep. Maar ja, een dag later dan blijkt dan toch wel weer... Die, die, die, die ellende blijkt toch allemaal weer een beetje verteerd te zijn. En op het moment dat Bauke Mollema zich goed vond, ja dan wil hij zich natuurlijk wel laten zien. Want iedereen praat over Bauke Mollema. Zeker aan de vooravond van de Tour. Iedereen denkt van... dat zal wel eens een renner kunnen worden. Die Robert Gezing gaat bijstaan. Dus, uh, dus er speelt ook een beetje eergevoel mee. Of het slim was gisteren wat hij deed... Dat is de vraag, want ik denk dat Baco maar beter de kracht had kunnen sparen op vandaag. Want dan had hij nog een kans gehad. Frank, Andy en de knie van Contador. Ik wens je veel plezier vandaag, Gio Lippens. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris aux yeux de filles, les filles, les genies, et les...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 van uh, ooit uh, in de Tour te kunnen functioneren als buschauffeur. En ik heb nu uh, via Vakantsolei de kans gekregen. Dus, uh, en die heb ik met bijna handen genomen. De Belg Ludo van der Meren rijdt in de bus van de Nederlandse ploeg Vakantsolei. Ja, het gaat minder makkelijk, maar aan de andere kant. We hebben een klaksonne, dus we kunnen niet klaksoneren en zo en dan. En dan gaan de mensen wel grittig uh, opzij en zo en dan, Dus dat is geen probleem. Krijgen jullie veel voorrang van de gendarmerie?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 een klein incidentje mee gehad met een klein paaltje te raken en zo. En er waren een paar krassenkruppen gekomen en zo. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme uitdaging is om in Frankrijk... tijdens de Tour, waar het ontzettend druk is, om die buskrassen vrij te houden. Ja, ik denk dat het voor iedereen moeilijk is. Ook de omstandigheden we hebben we de verleden week dan ook een parcours gedaan. <lacht> Wij worden uh, dikwijls afgeleid op vijf, zes kilometer van de aankomst en zo. En dan moeten we door kleine wegen door waar je normaal met een bus niet komt... Sowieso bomen raken, takken en zo en al. En dan, ja, dat kun je niet vermijden. Dus in deze bus zijn nog uh, een van de laagste. Er dus zijn nog bij de ja, Nogwogen zijn. Ze. dus die, die gaan nog meer krassen kunnen krijgen. En zo en dus ja, dat deed altijd niet in land, natuurlijk. U zei net al, het is een, uh, het is een droom. Ja. Genieten van elke dag? Ja, elke dag. Van morgens tot avonds. Uh, en we gaan ermee slapen en al. En ik vind het fantastisch. En het busje waar we nu tegenaan staan, dat is het kindje. Ja, dat is mijn soort kind momenteel. En de, uh, mijn vrouw die nu thuis is, ja, die weet het beste hoe ik daar tegenover sta. En zo en al. Dus uh, ja, ja, dat komt wel in orde. À demain! De afdaler van toen over de kanshebbers van vandaag. Rini Wachtmans kijkt naar de etappe. We praten met hem ook nog over Wim van Est. Kent u hem nog? Dit is de Tour Ontwaakt. Met Tim Overdik. De dat Bestieren. De vreugd vaast op het pedaal. En de spieren die stonden strak. Elke berg heeft zijn verhaal. Gen een Aanstaande maandag komt Radio Tour de France vanaf de Kouwberg in Valkenburg. En Roewenhezen en Van Dikhout treden daar live op. U bent van harte welkom om die uitzending bij te wonen. Maandag van 2 tot half 7 bovenop de Kouwberg op de rustdag van de Tour de France. 70 meter viel ik diep. Mijn hart stond stil... Maar mijn pontiac liep. Dat werd de reclameslogan van Wim van Est voor het horlogemerk. Morgen is het 60 jaar geleden dat van Est, volgens de overlevering... 70 meter het ravijn inviel. Dat gebeurde bij de afdaling van de Col do Bisc. De gele truidrager werd daar aan een ketting van fietsbandjes omhoog gehezen. Hij vertelde jaren later dat het niet veel had geschild of hij was niet meer geweest. Nou, ik 25 meter waaire 20 50 meter waaire gevallen had gerold had ik 500 anders nooit meer gezien ik 500 meter diep gevallen. ik wilde ik nog deur fietsen maar ja ik stink daar zo en binnen het dierbord had ik zulke dikke enkels zwart van overslaan op die op kasseien en die en dat grint dat er allemaal in lag 25 meter had het gescheeld, zegt hij. En ik was er niet meer geweest, Wim van Est. Hij is niet langer bij ons. Rini Wachmans, oud renner. tijd de buurjonger van Wim van Est. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Wachmans, waar was u op het moment dat uw buurman in het ravijn donderde? Ja, gewoon thuis in de uh, Rozenkramstraat. En, uh, in Sint-Willenbroort. In Sint-Willenbroort, ja. Een paar dagen later is hij thuisgekomen. En uh, toen zat ik in de keuken bij, uh, bij Wim en Mieke. Was het verhaal toen ook al zo sterk? Nou, het, wa het verhaal was natuurlijk niet zoals nu uh, uitgemeten kan worden... omdat uh, de communicatie anders was. Maar Jan Contaar en uh, de krant hadden uh, uh, voluitgepakt op, op, uh, in die tijd. En strookten de feiten met het verhaal wat uh, Wim van Nest aan de keukentafel vertelde? Wim, uh, Wim die is gevallen en... Uh, er zijn getuigen geweest. Roger de Kok heeft hem zien vallen. En uh, het is inderdaad uh, ongelooflijk. Wat je ziet als, als je aan de rand van het ravijn staat. Dat een mens dat kan overleven. Ja. Ja. U hebt hem meteen opgezocht toen hij weer thuis kwam in Sint-Willebrod. Nou, ik zat altijd bij, uh, bij Mieke en Wim. Uh, dus uh, op, opgezocht. Ik was uh, inderdaad uh, zijn buurjongen. In die zin dat wij in een uh, huis of wat naast hem woonden. En uh, mijn vader was zwanger van Wim. Dus uh, wij kenden Wim. Heel goed. Uw vader Kees? Kees wachtmans, ja. Ja, en Sint-Willibrocht werd hij als een held ontvangen? Ja, het was zo dat uh, er kwam een man in de keuken uh, van de fanfare en die, uh, die attendeerde Wim. Zegt Wim, uh, er staat een, uh, een fanfare voor de deur. Wil je even naar boven gaan langs het uh, slaapkamerraam je eigen laten zien? Want mensen die willen je zien en willen je een serenade geven. <lacht> Ik ben mee naar boven gegaan en ik heb uh, aan de rand van het bed over zijn rug uh, de fanfare mee uh, ja, wim zien, uh, zien uh, prijzen voor zijn daden. Hoe was dat moment voor een klein jongetje? Ja, dat is iets waar je in uh, feite nooit meer vergeet. Want uh, ja, Wildebord was toen ze willen rennen. We hadden al uh, veel meegemaakt natuurlijk met Wim en Wout, wachtman. Uh, oh, ja. ja, we hadden veel meegemaakt met Marine Valentijn. En uh, Wilbert uh, ja, was een, uh, een dorp wat op dat moment uh, de wielersport wat beheerste in, uh, in het uh, Nederlandse. Dat verklaarde ook een beetje waarom u werd gegrepen door het wielervirus... en uiteindelijk ook het triomf van vierde uh, zelf als profrenner. Uh, u hebt zelfs een tijdje de gele trui gedragen in de Tour de France in 1971. Dat klopt, ja. Maar uh, dat was een droom van twaalfjarige jongen af... dat ik uh, uh, op school zei van uh, ik wil wielrenner worden, maar geen gewone wielrenner... Ik word... Ik word Tour de France willen rennen. Dus dat is een droom die nagedreven wordt. En ik kan goed begrijpen dat mensen die in de Tour de France fietsen en uh, iets willen bereiken, graag die gele trui een keer willen dragen. Ja, want ja, hoe voelt dat? Ja, hetzelfde als een filmster een Oscar krijgt uh, uh, van een, en, en, en, over een film die hij mee heeft gespeeld. Dus dat is wel een soort bekroning dat je. Uh, Nee, dus eh, wielrenner bent geweest. Geert de Draai, is eh, alles eigen. Ja. U werd vijfde in 1970, zesde in 1969. Uh, uw carrière ligt ver achter. u. Als nu kijkt naar de Tour de France, dan zien we vooral Johnny Hogeland. Die zagen we vallen in het prikkeldraad. En zijn weglust om verder te fietsen... heeft al geleid tot het oproepen van een, opwerpen van een vergelijking... tussen Wim van Est en Johnny Hoogeland. Is dat terecht? Ja, 100%. procent. Ik denk dat Johnny iets gedaan heeft wat, uh, wat mensen uh, ja, pakt en wat mensen dus interesseert. Doorzettingsvermogen en wilskracht uh, is zeven gegeven natuurlijk. Maar uh, Johnny heeft laten zien dat een mens tot verder staat is en uh, wanneer hij uh, karakter heeft uh, ongelooflijk veel kan presteren. Maar Wat maakt het dan zo bijzonder? Is dat iets wat niet meer van deze tijd is? De manier waarop hij die doorzettingslust uh, laat zien? Nou, ik denk dat de maatschappij en, en jonge mensen voorbeelden nodig hebben. En zo, zo nu en dan komen er uh, voorbeelden waar dus uh, jonge sportmensen zich aan kunnen, uh, kunnen ja, optrekken. Dus uh, dat mensen zien dat uh, iets kan leiden tot uh, eeuwige roem. Dat is uh, voor veel jonge sportmensen de, ja, de motivatie om uh, met sport te beginnen. Ja, Heel, heel kort tot het, tot het eind. Um, we kijken even naar de Etappe van vandaag, zes bergen. Um, u werd destijds als, beschouwd als de beste afdaler van het peloton. Um, ziet u nu iemand in het peloton waarvan u zegt: hé, hey, houd die in de gaten? Want die is daar ook heel goed in, in het, in het razen naar beneden. Nou, wat ik gezien heb, is dat uh, Tor Uzov uh, geweldig kan dalen. En uh, ook in uh, nou ja, feite uh, dalen gebruikt om, uh, om tot resultaat te komen. En wat hij gisteren gedaan heeft uh, in de red naar Lourdes lijkt wel op een wonder. Een, een sprinter die een, een toer-etappe wint in de bergen. Het verbaast ons niets meer. Rini Wagmans, de witte bles uit sint willem Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Le Tour de France 2011. Ici Jeroen Wielaert. Met zijn status van berg van de oorcategorie. categorie is de Obisque weer niet verschrikkelijk geweest. Tussen Paul en Lourdes was hij gedwongen tot een soort tussenspel... na het optreden van de big band met de Tourmalet... en de komende orkestratie op het plateau de Bijen. De Obisque liet een vrelle gastsolo toe van Jérémy Roy van Française Jeux. De Hollanders trapten braaf mee in het ritme. De tenoren bewaarden het echte blazen voor morgen. En Tour Hueshoft maakte het concert van de dag af met een forse Noorse roffel. Het speelt zich allemaal af voor de gordijnen waar Spanje achter ligt. Dus hebben veel Spaanse en Baskische fans zich weer verzameld in het groot koor... dat Samuel Sanchez en Alberto Contador omhoog moet zingen. Het is de soundtrack van een meesterlijk intrige dat doet denken aan de onvergankelijke prenten van Pellos. Vraag maar aan onze oude sportcartoonist Dick Bruinestein, wat kon die man formidabel tekenen, eerst voor Lotto en na de oorlog voor L'Equipe? Pellos was de man die bergtoppen afgrijzelijke gelaatstrekken gaf en tunnels omtekende tot verslindende muilen. Dat was gisteren dus niet zo, want de Obisque gaf zich over aan loom herkouwen als een van de talloze koeien die zijn hellingen bevolken. Het stuk gaat verder met een ontwikkeling die zich nog volledig moet ontvouwen. Een strijd waarin vooral de Fransen smachten naar een Spaanse nederlaag. Zo graag als ze willen geloven in een complot tegen Dominique Strauss-Kaan... spannen ze samen tegen Alberto Contador met de innige wens om hem ten onder te zien gaan. Het is die geest die huist in tochtige spelonken met een opening naar een diep ravijn. In het complot komen de Fransen tekort aan meesters van eigen bodem... dus moeten ze het hebben van twee handlangers uit Luxemburg, Frank en Andy Schleck. Zij vooral moeten het doen, samenspannend in een moord van broeders... om te beginnen vandaag op de Col de Portet d'Aspet, Col de Lacor, Col d'Agnès... en de aankomst op Plateau de Bijen. Bergen genoeg om aanslagen te plegen, terwijl de Basken zich juist in de Tour alleen maar met hun eigen carnaval bezighouden. Contador heeft de Tour al verloren, is de teneur in een bepaald deel van de Franse media. Die spelen in op een bestaande wens bij het volk. DSK moet vrijkomen, maar AC moet sneuvelen. Het is het onderwerp van heftig debat op menige zender ook. Ik ben gaan praten met getuigendeskundige Cyril Guimard... lid van het zogenaamde Dream Team van Radio Monte Carlo. De oudrenner en voormalig ploegleider wordt door zijn collega's... liefkozend druide Guimarix genoemd... met een verwijzing naar de oude wijze uit de avonturen van Asterix en Obelix. Volgens hem moet je Contador niet te vroeg begraven. Daar is hij een te groot kampioen voor. Maar de Fransen staan klaar met de spade. En Contador moet zich niet meer aan toverdrank wagen. De tweets van de Tour met Marjan Koekoek. Nou ja, de wielrenners zijn nog niet echt wakker op deze zaterdagochtend. Tenminste, als je naar de tweets kijkt op Twitter, die zijn namelijk allemaal nog van gisteravond. Zo is Robert Geesink tevreden met de dag van gisteren. Goede dag doorgekomen in de Tour de France. Nou, benieuwd hoe die vandaag over de bergen fietst. De Zwitserse naar Fabian Cancellara was om middernacht nog wel wakker. Windows are open to get fresh air. Our room has bad air. Can't sleep. There are dogs barking. We are not going to sleep with airco. Would get a cold. Een hoop klaagzang dus. Hij kon niet slapen door de slechte lucht in de hotelkamer en door blaffende honden. Ja, vorig jaar werd hij door de Franse krant L'Equipe uitgeroepen tot slechtste bergbeklimmer ooit. En dit jaar is hij er dan ook niet bij de Tour de France sprinter Kenny van Hummel. Een jaar geleden werd hij bekend als de renner die telkens als laatste over de finish kwam. Dit jaar is hij tijdens de Tour aan het trainen. Vandaag bijna 8 uur in de Alpen getraind. Nu best wel naar de morgen weer naar huis. Het is mooi geweest. Er wordt later vandaag een zware rit. Tenminste, als we de Nederlandse wielrenner Adi Engels mogen geloven. Hij twitterde over de laatste etappe. Ik voelde me goed. Morgen wordt wel echt moeilijk. Nou, en wielrenner Mark Cavendish was onder de indruk van de winnaar van gisteren. I think Thor Hueshoft showed today why he wears the rainbow bands of world champion. Incredible ride. Ongelooflijk vond Kevin de etappe van Winnaar NuSoft. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hoewel de oorzaak van de brand in de televisietoren in het Drentse Hogersmilde nog niet bekend is, meldt de Telegraaf wel te weten hoe de brand is ontstaan. Volgens de krant heeft de brand mogelijk te maken met het uitzetten van de televisiemast in Lopik. Waar gisterochtend ook een brandje was uitgebroken. Een antennedeskundige, die verder niet bij naam wordt genoemd, stelt dat Hogersmilde tijdelijk het vermogen van Lopik op moest vangen. Hierdoor ontstond overbelasting en uiteindelijk de brand. Aldus de deskundige in de Telegraaf. Twee jaar op rij hebben ze moeten inleveren, maar na tijden van fors inkomensverlies hebben topbestuurders hun salaris vorig jaar weer zien oplopen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar salarissen bij ruim 150 grote bedrijven. Het inkomen van directeuren nam in 2010 met 8,1% toe. Bestuurders verdienen vooral meer doordat ze hogere bonussen en extra prestatieaandelen krijgen. De vaste salarissen zijn nauwelijks gestegen en er mag dan wel sprake zijn van een stijging. Maar records zijn volgens de Volkskrant hiermee niet gebroken. Het salaris van een bestuurder ligt ruim drie ton lager dan in het topjaar 2007. Het is alles behalve strandweer op dit moment misschien wel een reden voor u om te besluiten een duik te nemen in een van onze zwembaden. Reden voor het AD om te kijken hoe het gesteld is met het toezicht in de baden. Conclusie van de krant, er is vaak te weinig toezicht. Dat zou blijken uit rapporten van de provincies. Gehuld in zwemkledij voerde provinciale ambtenaren undercover controllers uit. Een greep uit de misstanden die zij constateerden. Toezichthouders hebben soms meer oog voor elkaar dan voor het zwembad. Sommigen kunnen niet reddingszwemmen of hebben geen vereist EHBO-diploma. De vereniging van zwembadpersoneel zegt in het AD niet verbaasd te zijn. Volgens de vereniging zijn de problemen bij de toezichthouders vooral een gevolg van bezuinigingen. Er zou nauwelijks nog geïnvesteerd worden in een goede opleiding voor zwembadpersoneel. En wie denkt dat leraren in de zomermaanden meer vakantie vieren dan dat ze werken, die heeft het mis. Tenminste, dat zou blijken uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs... onder leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Trouwbericht daarover. Gemiddeld zijn leraren twee weken aan het werk in de grote vakantie. Meer dan de helft van de leraren zegt zelfs dat doorwerken tijdens de vakantie nodig is om hun administratie bij te werken. Carmageddon noemen de Amerikanen het, het einde van de wereld. Autoriteiten in Los Angeles roepen zelfs op vooral thuis te blijven dit weekend. De reden? De Interstate 405, een van de belangrijkste verkeersaders van de stad... wordt afgesloten wegens werkzaamheden. Een chaos wordt verwacht al dus CNN, want de Interstate 405, de 405... is niet alleen een weg, het is een way of life. Zich verplaatsen doen inwoners van Los Angeles namelijk vooral per auto. En dus wachten die vol spanning af. En dat doet de burgemeester ook, ook tegenover Fox News laat die weten, na dit weekend kunnen we of zeggen dat we Carmageddon hebben overleefd, of zeggen dat we de Carmageddon-hype hebben overleefd. Zometeen, rond half negen, praten we met Lillian Campbell, een Nederlandse psychotherapeut die al jaren in L.A. woont. Tot zover het mediaoverzicht. Tot na acht uur.